Er staan lange files op de A4, daarna richting Amsterdam bij Zoeterwoude... 7 kilometer na een ongeluk. De rijstroken daar zijn weer vrij. En verderop voorknoopt het Burgerveen nog eens 10 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude, 8 kilometer. Op de A6 richting Muiden bij de Hollandse Brug, 8 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij Badhoeverdorp, 6 kilometer. A12 van Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Oude Rijn, 14 kilometer na een ongeluk. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A2 richting Amsterdam afgesloten. A13 Rotterdam richting Den Haag voor knooppunt Ippenburg, 9 kilometer. En richting Rotterdam bij Delft, 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A15 Rotterdam richting Europoort bij Hoogvliet, 13 kilometer... A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer. A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. A27 gooi Almere in beide richtingen bij knopen Lunette 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 CFM in 2015 al 25 jaar live. CFM met, met. nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Lights come on, yeah Like you knew they would, ain't <laughs> that cold Go home and face the music That don't sound too good, ain't <laughs> that cold Listen Love is a real motherfucker It'll make you wanna run for cover, yeah Let's go back Kabah, Guitar En Johnny Watson, Real Mother voor je. Open een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. ...op deze eerste van februari 2015. Real Oh, wat een fantastische plaat hè? om uh, zo lekker de zondagmiddag mee, mee in te luiden. Goed, tot aan 5 uur lokale en regionale informatie, sportnieuws. We hebben de Eredivisie en wel de wedstrijden Feyenoord-Aden Den Haag. Daar staat nu 2-1, Vitesse, Ajax, FC Utrecht, Taksmollen, AZ tegen Heren Gleesalmo. En die begint om kwart voor vijf de daarste op dit ogenblik aan de gang het WK veldrijden. Daarnaast hebben wij een lekkere muziek. Hier op CFM, nu van Alan Clark. Love is everywhere. Fighting in the shadow in every corner of the world. Sleep it in the heart of every brand new boy or girl. Show it in the feeling you get from whatever makes you smile. The man who saved your life, And I find it in life. the mother's eyes, looking at her child.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 Deep. I'm mm -hmm. We kunnen het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 Voor mij bij je geworden, setz mijn hart op je. Wil je moment geniessen, dauer en ewiglich. Dat oh, dan blijft toch een klassieker dit. Alan Parsons Project Holden Wise. En daarvoor Herbert Grunemeyer. houdt We kijken even op het veld. Het veld van Rotterdam staat uh, 2-1. Tenminste, de einde stond daar. Feyenoord, ADO Den Haag verslaat dus ADO. Met 2-1 zometeen Vitesse Ajax en FC Utrecht Paxwolle. En daarvan hou je, je natuurlijk op de hoogte.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 Woensdag wordt het nog 4 graden, maar donderdag en vrijdag blijft de temperatuur steken wij hooguit 1 tot 2 graden boven het vriespunt. De nacht en vroeg de ochtend vriest het veel 2 tot 3 graden, dus wel van kroppen komen aan het eind van de week. Westa Williams is hier. 15. Al 25 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. Ik denk wel eens aan Monica die woonde in de straat op nummer zeven.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 Toen de school was afgelopen, liepen we langs het huis op nummer zeven. Dat was het huis van Monika, maar niemand wist of ze was gelegen. We vonden het wel spannend, want we zagen dat het rolgordijn nog dicht was.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 Samen. Dat vonden wij wel in, dat had je nooit wat ongemerkt als wij daar kwamen Het duurde maar een week en toen is Monika op schot teruggekomen Ze was een beetje stil en soms dan leken dat ze bijna zou te droog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 Evolution is my queen, cause she's this dry Gisteravond bij Raadje Plaatje. CFM heeft glorieus gewonnen, mag ik wel zeggen, bij het Café vier Gisteravond Adele rolling into deep. En voor Omi met cheerleader One Day Like This is het niet voor Mathieu van der pool, Want die zit goed te fietsen in Tsjechië bij het WK-veldrijen.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 is in a my boo boo boo